Ja. ja, dat hebben we weer. Ja, uh, uh, yeah. Heb je nog een lintje gekregen, Joh? Ik, uh, nee. <laughs> nee, nee. Jij nee. dan, Dennis? Uh... Nee, maar ik heb wel de dag in het oranje thuis... met mijn kroon op mijn hoofd voor de tv zitten. een gezwaaid. Heb, ik probeer dat elk jaar te negeren... en, uh, en uh, net te doen alsof het niet allemaal mensen zijn... die dat helemaal geweldig vinden. Uh.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 Ja, en de Marijuana index die staat op. Uh... Oeh, die is gedaald. Jongens, jongens, jongens. Die staat op 240.68. Dus ja, het is met 10 punten gezakt ongeveer. Dat was uh, 250. Voordat we naar nieuwsberichten gaan, wil ik even nog een nieuwe. Uh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 Zijn er zo'n 5 miljoen mensen? Nee, ik bedoel is 85% van de mensen voorstander van het Koningshuis. Nou, daar staat de pol. Ja, die, die pol die, uh, moet je ook met de korreltjes nemen. Die, die worden natuurlijk door de Rijksvoorlichtingdienst gedaan, natuurlijk. Oh, oké. Dat is gewoon okay. een propagandapol. Die hebben onder hun eigen leden of zo uh, een peiling gedaan. Hm, ja, ze hebben een enquête gedaan met de vaste telefoon of zo. Uh. ja, ja. Uh, <laughs> <laughs> Alleen alle mensen die een lintje hebben gehad. <laughs> ja, ja.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 niet meer voor wordt om te betalen, dan uh, valt dat effect weg. Ja, zo, zo iemand kwam dus ook nog tegen in, je zeg maar naar beneden scrolt naar de groepen uh, Roverheid en Samenleving. Uh, er was ook iemand die vond het uh, heel goed, want uh, oh ja, dan hoor je de stokpaadjes. Uh, dat wordt heel vaak gezegd, van het Koonshuis is goed voor de economie, want dan halen we goede deals binnen, weet je wel, van ja, als die er niet bij was geweest. Goede voor economie moet het helemaal geen probleem zijn om dat uh, te betalen. Nee, anders waren ze nooit met onze zee gaan als dat Koningshuis er niet was. ja. Het <laughs> is ja. Uh, bijzonder dat mensen blijkbaar dat echt geloven. Ja, de van ja. mensen. Dat, is, dat, je, dat je mensen dan echt wijs kan maken, zoiets. Nou, er werd nog een, uh, een krantenartikel bijgehaald, dat, uh, dat het, een econoom, uit de Universiteit van Tilburg geloof ik, die had het berekend, dat het inderdaad goed was voor, uh, voor de economie. En als hij het zegt, dan is het zo, hè? Mm -hmm. ja. ja, nee, er is iemand die voor de overheid werkt, dus die is heel neutraal als het om... Uh, omdat het over overheidsdingen gaat. Dat is logisch. Ja, ja, ja. ja dan zegt iemand: uh, de forse dienst door het land te worden betaald en niet door de burgers. Ja, ik weet niet uh, <laughs> dat het geld uit de grond komt of zo. Uh. <laughs> <laughs> Wat is, is er het land? Ja, dat, dat is, is uh, een vierkante meter ja, grond. Inderdaad. Die, die, die moet dan betalen. Dat is iemand die waarschijnlijk geen grond heeft of zo.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 feitelijk zou alles in beslag genomen moeten worden en teruggeven aan het volk. Wat vinden we daarvan? Ik vind het wel goed klink eigenlijk. Ja, dat klinkt wel goed, ja. Restitutie, hè? Oh, en er zegt toch iemand, belastinggeld is crowdfunding. Ja. ja, die zou ik een paar keer voorbij komen. Ja, ja. Zodat, uh, mensen ja. die denken inderdaad nou, dat uh, belasting en crowdfunding hetzelfde is, weet je wel. Uh, crowdfunding wordt ook gedwongen, hè? met uh, een met pistool gericht op je. Van, uh, je moet mee gaan crowdfunden, <laughs> je hebt geen keuze. En we pakken de helft van je salaris zo. Ja, jij legt nog even uit dat crowdfunding gebeurt op vrijwillige basis en belasting is afpersing zonder dus dwang. En dan zegt diegene: dan betaal je toch geen belasting? Nou, als het zo makkelijk is, dan uh, het klinkt goed. Ja, uh, uh. Maar deze persoon denkt dat er, dat er dan geen theaters meer zijn, <laughs> geen treinen, geen brandweer, geen, uh, geen bankjes in het park. Ja, nee. ja, er is ook geen boerderijen, geen wegen. hè, zijn ja, natuurlijk mm. geen wegen. <laughs> ja. die, die Maakt wegen het ook niet uit voorbij. dat er geen bankjes in het park staan, want er toch geen wegen zijn om naar het park te komen. Ja, uh. Ja. ja, en geen treinen, dus kan je nergens. Doen. Ja. Maar die ga je geen top meer, maar zeg ook, maar die zijn natuurlijk niet meer nodig als ze in wezen zijn. Maar ze stond ook geen behoefte aan, hè? dus de markt zal dan daar helemaal niet in willen voorzien. Want ja, er is toch geen behoefte nee, aan. Nee, zou zouden mensen ziekenwijze willen hebben, dat is ja. Ja, ja. Ja, En nu is, het, nu is het allemaal gratis, hè? en dan kost het wat geld. <laughs>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 Want anders dan, ja, kan je inderdaad met kapitaal uit het verleden verkregen... via uitmelking... kan je waarschijnlijk zonder belasting functioneren. Ja. Ja, ja, en ze mogen zich laten mumificeren en wij niet. Oké. heet dat ook alweer, het bolsem, uh, toestand wat ze met al die, uh, die uh, koninklijke lijken doen. Ja, die Bram Peper heeft dat ook wel eens gezegd. Het is niet uniek aan het koningshuis dat het zijn geld opbrengt trouwens. Want uh, Bram Peper die had al had die, ja, een enorme declaratie gedaan... Uh, voor een reisje naar Denemarken toe en dan ze: uh, hé, hey, wat, wat doe je nou? Uh, Al belastinggeld en dan zeiden we: ja, uh, weet je wel wie Maarsk is? Uh, Rotterdam is een grote haven. Maarsk is een containerbedrijf. Uh, uh, eigenlijk suggereren hij die, dankzij zijn bemiddeling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 En over het gedrag van de Rotterdamse overheid en de, uh, de haven kunnen we misschien straks ook naar terugkomen als het over cruiseschepen gaat. Jurien, jij had ook nog een uh, commentaar geschreven,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 dan veel te open. wordt, maar in ieder geval zou je de eerste stap kunnen zetten door gewoon te zeggen, Koninklijk Huis is alleen een staatshoofd punt. Ja, en nu hebben ze nog natuurlijk andere functies, de formatie en zo, en uh, al die lintjes doorknippen, dat moet ook gebeuren. Mm -hmm. Ik bedoel, anders zitten ze met al die lintjes en dat, uh, ja, dan blijven die daar maar hangen en daar komen ze dan niet van af.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 Ja. Nee, ik betaal al belasting aan Johan. Ja. Nee, Johan betaalt belasting aan Dennis, en nee. Dennis betaalt belasting aan mij. Nee, we betalen allemaal belasting. Ja, er zit één ambtenaar tussen die de hele tijd overal wat straf uh, ja. afpakt Klinkt bekend, het zo. Nee, ja. Ja, goed zo. Ja. Ja, ik weet uh, niet, is er nog een comment die jullie willen benoemen? Of zullen we het uh, hierbij laten? Nee, ja, wil willen uh, graag alleen nog mensen aanmoedigen om uh, te reageren uh, op... Uh, op Facebook, Twitter, Steamit uh, en uh, ja, misschien uh, zit je ook in de volgende uitzending. Ja, ik kan ons ook nog upvoten. Kijk. Ja, dan kan je alweer een nieuw microfoon kopen. Goed, ja. Nee, dan gaan we naar uh, de berichten toe. Daar hebben we hebben een stapeltje liggen hoor. Uh, we beginnen bij uh, Pitbull. Dat is een rapper. Uh, voor degenen die niet weten uh, wie hij is. Hij kan.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 Nee, deze is kennelijk wel uh, door wat het is. Je zit er toch door in de goudtijd, hè, die dipperspeuken? Ja, ja, het ja, ja. is waarde. <laughs> van Bitcoin kan je geen ketting maken, nee. <laughs> nee, in ieder geval deze is waarschijnlijk wel door wat de blockchain is. In ieder geval uh, hij wil uh, uh, een van de platformen oprichten, dat heet dan Zeppelin. En uh, dat is een op Ethereum gebaseerd uh, platform van uh, smart contracts. En.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 Oh, kijk aan. Ik dacht dat we dat de een music coin voor Ja, hadden. precies. Nou, dat werd uh, net genoemd toen jij erbij kwam: dat er al andere initiatieven zijn. Dus library coin, music coin. Ik, ik heb er geen weet van, Johan. Ik, zoals je weet. Uh... Lig ik er een beetje uit met crypto geld. Joh? Uh, Serieus? Ah ja, ik ben er nog steeds wel mee bezig, maar ik hou het allemaal niet meer zo heel erg bij. Oh, dat bedoel je, oké. Okay, yeah, yeah, okay. yeah, yeah. ja, Volg niet alle trends, zeg maar. Nee, nee, okay. nee. Ik weet niet de laatste nieuwtjes. Ah, oké, okay, oké. Okay. En uh, hoe gaat het met de egel? Weet je dat wel toevallig? Nou ja, wij hebben sinds deze week een heel groot billboard naast de A4 hangen.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 Uh, ja, het potentieel is, is gigantisch, zeg ik ja, al. Ja, ik zie wel dat er, er zijn een aantal coins uh, die zijn al uh, bezig met de weg omhoog. Zoals dus Furch en uh, Tron en um, uh, Cardano en uh, Eos. Uh, om maar een paar ja, te noemen. Ik heb zelf. Uh,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 Ja, en dan had ik er een paar, een paar duizend van. Dus dat, dat schiet lekker op. is toch alle hash uh, met primgetallen uh, met werkt eigenlijk. Ja, nou, je moet mij ook niet het uh, naad van de kous vragen. Maar in ieder geval, het is uh, specifiek uh, zoeken ze naar priemgetallen Die steeds groter moeten worden. En ze, ze, ze richten zich daarmee ook op een. Uh, er de, de schijnen allerlei uh, beloningen te zijn uitgegeven voor mensen die, die het goed priemgetal vinden. En uh, misschien dat ze het nu een keertje. Uh, die prijs hebben ge, geschoten of zo. Ik weet, maar de, het was een ontzettend groot volume van de week. En de koers ging keer, keer zeven. Dus dat was leuk. Er zijn zelfs priemgetallen die zijn uh, illegaal. hè? Dus, uh, in Amerika. <laughs> er zijn bepaalde getallen die je niet mag hebben. <laughs> dat weet <meen> je niet. Dat <laughs> ja. Ja. Oh, lijkt me leuk dus, om daar een coin op te baseren. <laughs> uh, dat heeft met cryptografie te maken. Want het, inderdaad. Uh, Primgetallen worden heel veel gebruikt in cryptografie.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 Ja, ja, daar heb je een punt. Uh, maar. Uh, maar ja, die beurs wordt toch eigenlijk ook alleen maar gebruikt om te speculeren? ja ja, niet door de mensen die dus uh, ecstasypillen pillen verkopen. Nee, he, maar die die, die, die coins eh, of ergens anders of ze gaan ze zelf minen op een computer, weet je wel.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 Ja, maar je laat het met bijvoorbeeld een lightpoint. Stel dus dat ze, een heel, dat ze de hele markt op een gegeven moment, uh, want uiteindelijk, hoeveel spelers zijn er? Hè? Jij noemt nou een, een shapeshift, maar daar heb je dus meteen grote speler te pakken. Als we dus die shapeshift gaan zeggen van ja, shapeshift, we willen nu al gegevens van deze transactie. Uh, uh, uh, ...deze bitcoins die zijn naar jou toe gegaan, ...welke litecoins komen daarvoor terug... ...dan weten ze weer waar de litecoins vandaan zijn gekomen... ...en op die manier kunnen ze dus wel ja, het, het blijven traceren... ...en bij Monero, Dash en Zcash kan dat niet... ...omdat het gewoon... Een, ja, die, daar, ...die zijn anoniem. Ja, die blockchains kan je niet traceren... ...maar daar, daarvan zeg ik... van, ja, ...als je natuurlijk bitcoin naar litecoin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 Uh, ik spreek morgen hier in Berlijn bij de Libertarische Partij van Berlijn, de Partij der vernoemd. Dus ik heb gisteren in het Adlon Hotel lekker een kopje koffie gedronken. Hoe groot is de Duitse uh, LP eigenlijk? Ja, klein hè. Gewoon net als de Nederlandse LP, maar dan uh, op ja. de Duits. Het was vandaag dat ze in, uh, in Duitsland de hoogste inkomstenbelastingdruk hebben. Ah. Ja, dat heb ik hier ook al gehoord.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 Dit dus komt even tussendoor. Ja. Oké, okay, ja, je bent lekker bezig. <laughs> ja. Ja, mocht, mochten er dus nog of luisteraars zijn die in Berlijn zitten, uh, gisteren. Was ik in Berlijn. Oké, okay, oké. Okay. Nee, ja, <laughs> omdat jij pas op zaterdag uh, staat dit online, dus dan ben ik er alweer weg. Maar... Nee, ja, goed, hè. en uh, 10 mei dus, uh, Nederland 3. Uh, hoe laat is het ook weer? 9 uur of zo? Half negen. Half negen, dan ben je op Nederland 3 uh, te zien. Ja. Is het een uh, eenmalige uitzending of is het uh, meerdere delen? Nee, het is eenmalig 80 minuten wat ik ervan begrijp. Oh, dus. Oké. Okay. En uh, jij bent een deel van de 80 minuten, of?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 hij zegt, de fiscus behandelt burgers steeds meer als een melkkoe. De zin, is, de zin die is. Ja, dat dan hij tot, op zijn 74ste komt hij daarachter. Het belastingstelsel wat hij, waar hij aan de grondslag ligt. Uh, hij zegt, de inspecteurs worden te star, de star, waarschuwde fiscaal expert, professor Leo Stevens. De belastingdienst moet niet verworden tot het incassobureau van de staat. Ja, dat, uh, dat, wat is het anders dan? En hij zegt...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 druk op inspecteurs om in te pas te lopen met de wensen van politici die vooral de stad schatkist willen vullen is toegenomen. Het gevolg is veel inspecteurs mengen, stellen zich onbuigzamer op. Ja, inspecteurs die, die zeggen gewoon orders in orders, dus ik ga gewoon onbuigzame geld ophalen. En dan uh, zegt hij, ja de fiscus die krijgt dan de schuld daarvan, eigenlijk vindt hij dat de politicus schuld moeten hebben daarvan.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 blind regels uitvoeren, dan heeft hij eigenlijk helemaal geen enkele macht. Moet dus je een beetje je klap kunnen doen, zeg maar. Ja, precies. kan je ook zeggen, nou ja, je kan het zo bekijken, Ik kan het ook zo bekijken. Ja, wat, uh, wat denkt u zelf? Dat, het, dat tientje nou. tussen het paspoort en dat uh, assistentje. Ja, ja, precies. Ja. Nou, dan interpreteer ik het zo. Ja, hij klaagt eigenlijk over dat hij dat flexibiliteit er niet meer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 Verdokken en jaren wachten enzovoort. Ja, uh, ja. ja, het is natuurlijk een heel klein landje. Dan moet je moet wachten tot iemand daar overleden is. zodat jij uh, zijn plek in kan nemen of zo. Nou, ik ken iemand die had een groot bedrijf in Zwitserland. en die vond de belasting te hoog in Zwitserland. <laughs> en die, die flapte 300.000 euro neer. toen uh, woonde hij in Lichtenstein. Dus dat, dat kan wel okay, op oké. Okay. Als je hem goed betaalt, dan kunnen ze ook plek voor je maken, zeg maar. <laughs> ja, uh, dan ja. wordt er iemand anders <laughs> omgelegd. Of er wordt er iemand uitgeschopt die te weinig geld heeft. <laughs> Hier, ga je in Zwitserland wonen. Ja, ja. <laughs> maar het probleem waar die man mee zat, nou, hij, was wel, hij was wel vermogen, maar het probleem is dan dat de Zwitser overheid zegt, nou bij ons uh, hoef je slechts een half procentje van je vermogen in belasting te betalen.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 Wel het rechtmatige deel uit te geven, maar wel zo weinig mogelijk. En daar heeft hij misschien een keer een aanvaringje gehad. En toen dacht hij van: hey, nee, dat is niet eerlijk, ze houden zich niet in de regels. Ze zijn star, ze, zijn, uh, ze doen uh, bevelsbevel en, uh, en ze leggen mij gewoon een enorme belastingaanslag. Op. Of misschien ziet hij de erfbelasting in het uh, verschiet.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 Maar ja, ja. toen het, het, ik het 40 jaar lang hoofdcommissaris was, zei hij dat niet. Maar, ja, uh, heb, ik, heb ik er goed aan verdiend? Ja, ja. ja, dan worden ze wat vrijer. Maar ja, goed, dan hebben ze ook geen invloed meer, natuurlijk. Ja. Nou ja, goed. Ja, dat is het denk ik. Ze hebben geen macht meer. En dan. Het is natuurlijk, macht is een soort druk, een soort verslavend iets voor veel mensen.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 En uh, ja, goed. Uh, boete... Oh, er komt er nog een boete bovenop. <laughs> ja. Want <tweek>... ah, 2,7 miljoen op 100 miljard is niks natuurlijk. Maar waarvoor? Nou ja, dat gaat over het tegenwerken van een projectontwikkelaar. Het ja, is natuurlijk altijd een heel aparte projectontwikkelaar in de gemeente. Want die... Uh...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 Overvast uh, projectontwikkelaar een kort geding aangespannen. En dat is, dat is dan weer vreemd, dat je dat dan kan winnen als, als projectontwikkelaar. Terwijl je toch naar de staat toe moet. De kans daarop is natuurlijk niet zo heel groot dat je het Maar uh, ja, hier is dat toch gelukt. Maar het is wel, zoals deze meneer Oosterveen die was mede oprichter van een politieke partij in de gemeenteraad van Utrecht. En hij had tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, werd hij gekozen tot gemeenteraad van Dus ja, dan is het toch, uh, ja, is het toch ook, een, ook een politicus geworden. Die, uh, ja, die ziet heel goed dat als je goed wil dat hij als project wordt en klaar, dan moet je wel heel erg innig verweven zijn met de uh, met, uh, politiek. Uh, dat is wel een puntje dat de man overleden is. Dus uh, ja, misschien gaat het via de erfbelastingglijden weer in de binnen.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 Toen waren er een aantal winkeliers die zeiden, nou dan ja, dat, dat, zo kunnen we geen zaak bedrijven. Weet je wat, we gaan het zelf organiseren om de vuilnis op te halen, maar Oeps, dat was dan oh, ook weer verboden. Dat is niet de bedoeling. Ja. de overheid die dan wel laten zien van wij zijn heel belangrijk, die kan niet zonder ons. En dan volgens er ja, juist laten zien dat, dat je wel nog heel makkelijk zonder kunt. Ja, dan verbieden ze dat. Ja, ja maar uh, ja, we gaan nog even verder met de berichten. Ik heb hier ook nog eentje uh, uit Rotterdam. Er uh, zie je een mooi bootje hier staan. Uh, door regeltjes: nooit meer cruiseschepen op de Rotterdamse werf. Ja, dit is al een oud bericht hoor. Dit is al uit uh, 2016. Maar ja, ik voel het wel, wel uh, ja, tekenend voor hoe de overheid.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 Dat ruikt naar geld. <laughs> en uh, die gaat aan boord. En die stuit aan boord van het schip. Op werklui zonder tewerkstellingsvergunning. Dus je vaart oh. gewoon een, een internationale boot. Die vaart jou, jouw haven binnen. <laughs> je gaat met een paar ambtenaren aan boord. En je zegt, hebben jullie wel een vergunning om te mogen werken? Nee? Ja, dat is illegaal. En uh, ja, dus die bronnen lijn. Hup, zes ton boete. <laughs> ze dus, ja, ze denken zo'n schip is heel duur. Dus ze kunnen er makkelijk zes ton uit uh, schudden.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 Ja, dat is natuurlijk totale uh, waanzin. En ja, zo help je uh, je eigen business. En ik heb dat wel meer gehoord, want Rotterdam was natuurlijk vroeger de grootste haven ter wereld. En dat is, die is het dat, is dat al lang niet meer. Maar omdat te horen dat politici er alles aan doen om, uh, om deals te sluiten om bedrijven binnen te halen. En het is niet de eerste keer hoor. Ik ken ook iemand die zijn 3-master heeft. Die kwam ook in Rotterdam, die wilde er aanleggen. Dus, ja, je kan geen elektriciteit krijgen. Uh, je kan, mag die boot niet op uh, elektriciteit aansluiten. Zeg, nou ja, dan zet ik een generatortje wel aan. Want ik moet natuurlijk wel elektriciteit hebben voor mijn klanten. Nee, generator mag niet. Want dat uh, maakte te veel herrie of dat was vervuilend. Ja, dan zeg je eigenlijk uh, Tule Doki tegen zijn boot. Uh, ja. En tegen alle business. Dus uh, ja, de reden dat zo'n haven achteruit gaat in, in uh, belangrijkheid. Dat is uh, voor een groot gedeelte ja, allemaal overheidsschuld. Maar dan heb je natuurlijk wel het fenomeen dat dat in omringende landen ook allemaal gebeurt. En dat als het natuurlijk overal slechter wordt, dan ja, moet er toch erg dus uh... ja, ja, dan gaan de prijs weer hoog natuurlijk. Ja. Maar dat, dat proberen ze natuurlijk ook van de overheidswegen om een soort kartel te maken. Dan gaan ze, nou gaan ze natuurlijk... Ja, waar gaat die boot dan naartoe? O, oh, Spanje. Oh, Spanje. Dit wordt natuurlijk weer als excuus gebruikt om het overal gelijk te trekken. En dan natuurlijk naar de zwaarst mogelijke, duurste, meest ingewikkelde. Uitleg. Ja, nou, het is al overal gelijk, zegt deze meneer eigenlijk, maar het wordt anders geïnterpreteerd om straat te werven. Dus is veel flexibiliteit, zeg maar. Iets waar professor Stevens zich hard voor maakt, voor flexibiliteit voor de uitvoerders. En, uh, ja. Gewoon een tientje tussen een paspoort, zeg maar. <laughs> ja, ik denk dat het bij zo'n zo boot niet lukt met een tientje. al die mensen met die werkvergunning even allemaal een tientje tussen je paspoort doen? Ja, en het is ook apart dat zo'n zo cruisman.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 Met de hoop dat ze dan toch weer naar Rotterdam terugkomen. dat de volgende boot bij Spanje weer een enorme boete krijgt. En dan gaan ze gewoon naar, naar Portugal toe. Ja, zo zak je wel met z'n allen in de stront natuurlijk. Ja. Want, uh, ja, het wordt allemaal steeds duurder ook al. Of ze zo. gaan uiteindelijk weer gewoon naar Griekenland toe. Want ja, daar, daar, daar hebben ze al de shit al gehad. Hm? Nou ja, in Griekenland daar zitten volgens mij Nederlandse Nederlandse belastinginspecteur. Dus uh, het uh, gaat wel niet veel beter, heb ik gehoord. uit Uitdraadbaar. Ja, die zijn Griekenland aan het helpen. Mm -hmm. <laughs> ja, ja. <laughs> op orde te krijgen. Oh, dat schip, ja. dat werd, werd eerst in uh, Griekenland uh, gerepareerd. Ja, het punt is denk ik met dit soort dingen, dat als, je, als het ze dan lukt om een soort kartel te maken, dan gaat de hele cruise business onderuit in Europa. Want, want het enige wat rest is de prijzen dan enorm hoog doen. En ja, dan gaan de klanten uh, verdwijnen. En dan uh, is het alsnog af Maar, de, maar die mensen die dat, dit soort dingen doen, die, ja, die kijken echt alleen heel korte termijn. Nee, hup, ik heb een keer 600.000 euro binnen. Mooi.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 En je begint heel melodramatisch. Het wordt tijd voor de burger om te wennen aan een nieuwe ochtendtraditie. Voortaan staat, voor, staat hij of zij op, vist eerst in de portemonnee of broek zat 23 cent op... en doet dit in een potje voor de buitenlandse aandeelhouder van zelf in je leven. <laughs> voor elke, voordat Elke dag begint. Er mag een kaarsje naast staan. En dan begint hij te vergelijken met het kwartje van kok... Het is dan het kwartje van Rutte. Het kwartje van Kok was natuurlijk het kwartje... wat op de belasting dat bij de benzine kwam. En wat je terug zou krijgen wat we nooit terugkregen. Maar hij, hij zegt dan ook... de 1,4 miljard euro die deze ingreep kost... dus dat is het afschaffen van een belasting. Dus er wordt minder belast, dividend. En dat kost, kost 1,4 miljard euro. Dus hij gaat gewoon direct op de stoel zitten van de overheid. En uh, hij zegt voor veel kiezers is dat een abstractie, maar hij gaat dan die abstractie even weghalen. Want het is 1,4 uh, miljard gedeeld door 17 miljoen Nederlanders. Uh, dat is uh, 22,4 eurocent per dag per burger. Uh, voor iedereen, baby's meegerekend. En dan gaat hij het uh, emotioneel verhaal, maar pap, mogen we een toetje vanavond? Sorry jongens, jullie weten het. In core.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 Nou, ja, sowieso natuurlijk heel makkelijk. Sowieso, als de overheid kan zeggen, we gaan bedrijven belasten. Nou ja, dan denken ze natuurlijk van, nou ja, ik ben geen bedrijf en ik heb geen bedrijf. Of grote bedrijven, nou ja, dan denken ze wel helemaal, dat ben ik niet. En als dat ook nog buitenlandse bedrijven zijn, ja, dan, zijn we al ver weg. Dat, dat is echt een soort Ja, Dat zijn mensen die denken dat je gewoon een IKEA-hoofdkantoor, wat hier alleen maar zit, omdat ze een hele goede deal krijgen, die kun je gewoon dan gaan belasten met, uh,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 omdat die in een gunstig tarief zaten. En daar hebben ze natuurlijk heel veel druk van ontvangen. Uh, en ja, er zijn ook veel Nederlandse politiek partijen die zeggen. Oh, oh, gewoon flink belasten. Maar ja, dan gaan die hele constructies worden weer omgegooid. En dan ben je gewoon niet al die was kwijt. En dan ben je helemaal al het geld kwijt. Maar ja, er zijn, er zijn zat mensen die denken dat mensen... Hun gedrag niet veranderen en ook bedrijven, en zeker grote, abstracte, buitenlandse internationals, die veranderen helemaal hun constructies niet afhankelijk van belastingen. Maar die hebben natuurlijk hele teams die gewoon helemaal zitten kijken: van oh, nou ja, dat moet uit Nederland weg. En die, voor hen maakt het niet zoveel uit om een, een nieuw bv'tje en een limited ergens op te richten. Dat ja, is heel geregeld. Dat is heel geregeld, ja. Voor nou, dat een klein bedrijven is het veel te uh, nu met die uh, maar de nieuwe. Uh,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 Importheffingen gaan doen op bepaalde producten uit Mexico. Zoals dan, nou ja, dan betaalt Mexico die. Uh, <laughs> ja, dan <laughs> ja. betaalt betalen die dan. Uh, jouw werkt... corona wordt duurder. <laughs> het is werkelijk zo dom, het is ongelooflijk af en hey, toe. Je had terug nog een artikeltje uh, gepost over die uh, dividendbelasting. Uh, nou, ik wilde daar alleen over zeggen, dat is, uh, dat, uh, je bedoelt over afschaffing dividendbelasting een veel te duur cadeau. Ja, uh, huh. ja, ik heb yeah. het uh, filmpje die bekeken, waar, nou, de, de voor, dat is dat Telegraaf en die doen het afschaffende belasting het cadeau. Dat is net zoiets als de hypotheekrente aftrek. Dat, is dan ook, uh, ja, dat wordt dan ook als een cadeau gezien. Uh, dus als je, yeah. als je iets minder hoeft uh, te betalen, dan is dat een cadeau.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 ja, dan, uh, iemand die uh, 4000 euro belasting uh, betaalt in plaats van 3000 euro, ja, die bespaart dan 400 euro in plaats van 300, ja, maar dit, ja. En ja, dan wordt is het ook nog uh, subsidie genoemd, hè? dat is ook apart. aparte... subsidie Ja. <laughs> ja, echt, 200 veda-taxen. Dat is wel goed hoor. We hebben even, als we het even van de andere kant bekijken, hè, dit, dat die dividendbelasting afgeschaft wordt, stond nergens in het verkiezingsprogramma van de VVD.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 Ja, maar leren ze blijkbaar nooit. Nee, nee, nee, je hebt nog steeds een portret van Hans Wiegel op een uh, nachtkastje staan. Uh. <laughs> ja, er wordt dan wat gezegd van ja, maar je kan als partij nou nog niet alles bereiken. wat in een verkiezingsprogramma staat, je moet, uh, uh, zeg maar, kompromissen uh, uh, sluiten. Ja, compromissen sluiten. Maar dan denk je van, oké, okay, de VVD heeft dat niet in het programma staan. Maar ik denk die andere drie ook niet. Dus <laughs> ja, wat, ja. Ja, wie zit dan in het het <laughs> Hoe heeft, de Dat is niemand denkt, compromis. Dat gaat het ineens. Ja, maar wij gaan met ze vieren uh, of zeggen wij willen dit. En dan gaan we volgens een afspraak maken met ze vieren. En dan zit daar iets bij wat wij alle vier niet van tevoren gezegd hebben dat we willen hebben. Dat een beetje nee, maar, uh, van het hele, hele kabinet zijn er maar, uh, is er maar één partij die mensen heeft met een, v met een Unilever achtergrond, dat is de VVD. Ja, CDA zal ook wel mensen, denk ik. Nee, nee, nee. Dus uh, je hebt, als je kijkt naar de cv's van de kabinetsleden, is het allemaal VVD, allemaal Unilever ja, het CDA is ook altijd voor belastingverhoging. Tenminste, als ze in de oppositie zitten dan. Hè? Uh, je hebt jaren jarenlang de belasting verhoogd. En toen ze in de oppositie gingen, was het meteen van. Oh, de belastingen zijn te hoog. Ja, dat hebben jullie gedaan, lul. Uh, uh, ja, dit ja, zijn ja, dat... alleen maar voor familiebedrijven, voor landen, van lubbers en zo. Uh, weet je wel, pijpleidingen in uh, Afghanistan, voor en uh, uh, dat soort dingen. Het zijn allemaal familiebedrijven. Dit zie je, dit zie je wel overal. Dat is inderdaad wel verbazingwekkend. Maar je, je ziet dat ook. Um...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 Toen Obama gewoon uh, maar oorlog ging voeren, zonder het congres een oorlogsverklaring te laten afgeven. Dus, hey, daar moet het congres over gaan, zei hij, toen uh, alle rechtse burgers. En nou is het precies andersom. Nou hoor je opeens de linkse mensen zeggen: Wat? Syrië aanvallen, daar moet het congres overgaan. <laughs> en, en dat zie je gewoon steeds gebeuren, zelfs met comité. Je hebt, hebt elk jaar zo'n komieke zo White House Correspondence dinner of zo. En wordt dan wordt het comité gaat dan. Waaggelijk uh, balch, spektakel is dat altijd? Ja, walgelijk spektakel, inderdaad. Maar dat ja, Dave Swit had daar ook een opmerking over, ze, ja, eh, eerst was iedereen aan de, aan de rechterkant geschokt door uh, linkse komieken en nu nou is het iedereen aan de linkerkant geschokt en nou is het, bij de machtswisseling draait het gewoon allemaal om, die mensen hebben geen principes, dus nu is het opeens, uh, zijn de rechtse mensen die zijn geschokt uh, door, door schokkende dingen van komieken, terwijl ze daarvoor waren ze altijd vrijheid van meningsuiting toen ze zelf nog uh, onderdrukt werden, Dat zeg maar. is nog steeds wel natuurlijk uh, het geval. Maar nu zijn ze dan zijn ze opeens niet meer voor vrijheid van meinsuiting. Of um, ja, dat zie je toch dat het ongelooflijk snel verandert. Obama heeft natuurlijk ook gezegd van uh, ja, als je het schuldenplafond wil verhogen, dat is een teken van zwakte. En uh, ja, ja, toen was hij zelf aan de macht. En toen, toen zei hij, ja, als je het schuldenplafond niet verhoogt, dat is een, uh, dat, is een ja, wat, dat, ook weer? dat is een teken van de onmacht of zo. <laughs> ja, Amerika moet wel zijn rekeningen betalen. Ja, onverantwoordelijk. onverantwoordelijk. Het is onverantwoordelijk, ja, om het schuldenplafond niet te verhogen. Dus ja, het is gewoon ongelooflijk hoe makkelijk. Ja, die mensen hebben gewoon echt helemaal geen principes. Het is en echt geen gehugger ook allemaal. Want, uh... Maar Obama heeft ook gezegd van, ja, voor George W. Bush. Ja, schandalig. Hoe kan je nou in een paar jaar tijd, zelfs in een acht jaar tijd, de staatsschuld laten verdubbelen van uh, 5 naar 10 miljard. Of 5 naar 10, 10 miljoen, sorry. 10 miljoen. En uh, vervolgens laat hij het zelf van 10 naar 20 uh, stijgen in acht jaar. Ja, en die muur, die muur ook zo, Mexico, die hadden Trump een muurbouw, maar ja, vreselijk, de onmenselijke, de muur, muur, en dan, ja, er zijn allemaal clips waar Hillary zegt, er moet een, een, een, een hek komen, of een fence, of, ze uh, hebben dat allemaal. Ja, over het uitzetten van illegale en uh, zeg ja, maar... bij de grens heb je ook filmpjes, die je compilatie met Bill Clinton en Obama, die dat ook allemaal gewoon zeggen. En Er wordt een heel ander op gereageerd. Er ze uh, een record aantal mensen gedeporteerd. Ja, en het verplaatsen van de ambassade naar Tel Aviv, van Tel Aviv naar Jeruzalem, dat hebben ze ook allemaal gezegd. En opeens zijn ze allemaal een uh, ja, outrage en, en verontwaardigd. En ja, dat is echt vreselijk, omdat ze gewoon. Ja, nou moet opeens iemand dat van de andere kant. Dat, dat, ja, dat, die mensen die totaal geen principes hebben, en ja, ze kennelijk deert het ze ook niet dat die clips gewoon nog te vinden zijn van ze. Dat was de Twitter historie van uh, Trump. Ja, in de oorlog in Syrië ook, maar ja. ja de, de Trump van ja. voren, dat hij president was, ja. en de Trump van nu die president is gewoon twee verschillende personen, weet je wel. Ja, <laughs> ja. Het is wel hetzelfde Twitter-account. <laughs> ja, sommige ja, mensen blijven vooral... ook heel consistent, hè? bijvoorbeeld Bibi Netanyahu, die zegt al 30 jaar dat Iran. Een paar, paar maanden van een kernbom verwijderd. is. Ja, het is voor drie, drie, drie à vijf jaar. Maar ik eens twee Maar nu is het echt zo, hè? Ja. Ja, het is een, tekening, een tekening van een bom die nu bij de ja, ja, Dat was ook zo mooi. Zo'n zo, zo. Wildrunnerbom was het net. Ja, het ja. 8-8. Nou. Ach, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Er zijn mensen die geloven, die vertrouwen de overheid helemaal niet. En uh, ja, dit, strauwen, dit geloof ik niet, dat geloof ik niet. En dat zijn allemaal oplichters. En, uh, maar dan uh, vervolgens uh, is, dan wordt er iets gezegd over Iran. Of, uh, maar, uh, en dan is het van, ja nee, maar dat, uh, de, als de intelligence agencies dat zeggen. Uh, uh, die hebben ook de, trouwens in dit geval gezegd dat het helemaal niet waar is wat dit aan jou zegt. Zelfs de CIA en zo, die hebben al gezegd van dat is bullshit. En dan wordt het alsnog in de media gewoon... Uh, als een soort waarheid naar voren geschoven. Ja, dat is de nieuwe, dat is de nieuwe meme. Anders heb je ja, een hele, er, er zijn ook de hele tijd, nou, 17 intelligence agencies hebben dat, dat, dat kwam natuurlijk al uit met het verhaal dat de Russen de, elect, de verkiezingen gehackt hadden. Ja, uh, dat ja, er waren 17 intelligence agencies die het daarover eens waren. Dat, dat klopt al helemaal niet. Maar, ja, die intelligence agencies, daar zou je naar Irak, Weapons of Mass Destruction en uh, Yellow Cake en uh, Libië, zou je wel verwachten dat, dat niemand dat meer gelooft. Maar dat wordt nog steeds als een soort enorme autoriteit opgevoerd. Maar ze hebben die yellow cake toch wel gevonden. Hè? Die, die yellow cake lag gewoon in de kluis van de bank van Irak. Hè? Van Bakta. Ja, <laughs> dat was het cake. goud. <laughs> ja. Hey, ik zou ook van die foto's voorbij komen, dan, uh, dan uh, zie je die Amerikaanse soldaten in een container met enorme goudblokken zitten in Libië. Ja, we hebben een Weapons of Master structure gevonden. Mm -hmm. ja, die wilde ook zo'n uh, gouden dinar gaan uh, in het leven gaan roepen. Dat is een hele, hele gevaarlijke ding. Voor de olie toch? Ja, hij wilde een soort um, harde munt gaan maken. En daar is ook een e-mail-correspondentie over uitgelekt, van Sarkozy geloof ik, dat die zei van uh, ja, dat, uh, dat kunnen we niet hebben, dat ze een uh, eigen munt, uh, een sterk munt gaan, uh, gaan hebben. Oh, ik dacht dat het allemaal was om die arme mensen in Libië te helpen. Ja, die door eigen leider gebombardeerd werden. En daarom gaan ze ook de waterleiding daar ja. bombarderen, dat er een humanitaire ramp ontstaat. Ja. Ja. Maar uh, dan is de link ook heel snel gemaakt met uh, gangsters en boefjes. Mm -hmm.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 Want ja, uh, uh. we moeten het samen doen. wij gaat dan oh, over die foto dat Ali B met Rut op de foto staat ofzo? Ja, denk ik <laughs> ja. ja. Het lijkt wel een beetje op Rutte, ja. Uh, uh, die box geeft aan Beatrix. Uh. Nee, het gaat hier over... Uh, even kijken hoor, Nederlandse rappers die staan uh, op de foto met uh, mensen die dan schijnbaar een strafblad hebben. Beide partijen zien dat als status verholen. Ja. Dat is ook opmerkelijk. Meestal kan ik kappel. Je, je hebt ook zo'n rapper die heet Boef, hè? Ja. Huh? Ja, je Boef, dat is de naam van een Nederlandse rapper.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 Maar ook een boef misschien. Oké, okay, een little kleine. <laughs> dat is uh, twee keer klein. En uh, die staat dan op de foto met uh, Lascaja. Hm, ik ken hem niet. Uh, je laat hem stilte vallen alsof wij hem wel moeten kennen, maar nee. Het, uh, <laughs> dat is ook niet het geval. Maar ik vind er, er staat die tieneridolen, verheerlijker op de sociale media, de wereld van klatergoud en snelveld. En contacten met criminelen lijken statusverhogend te werken. Er komt toch goud weer in. Goud een beetje in een crimineel daglicht. Ze maken liedjes waarin ze de centrale bank probleemt. Aan de vip ontmoeten ze elkaar de profvoetballer, rappers, criminelen, hele en halve ondernemers en de vrouwen die daarop afkomen. De banden band tussen rapper en zijn eerder. Ja, die, ja, die namen ook hè. Dan heb je de crimineel die heet Henk Rommy? Nou, dat klinkt natuurlijk <laughs> helemaal niet crimineel. Dan dood je de, nou, de, nou, de, het best de uh, zwarte cobra. Oké. Okay. Ja, was, bij Henk Rommi, uh, dan denk ik aan een of andere, uh, andere pubuëse kamper of zo, weet je wel. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> ik wou even nog even zeggen dat bedoeld dat bedoeld de niet beleefd de... uh, bedoeld is. Hè? Je denkt aan, een, aan iemand in een Jostie-band of zo, hè? En dan, uh, ja, maar Bij Zwarte Cobra, denk je dan, oeh, Maar was dat niet die ene die uh, de jaren negentig in de hashhandel zat vanuit Marokko en later ook nog in de ecstasy en die toen uiteindelijk opgepakt is daarvoor?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 Ja, wat deed hij dat dan? Wat dus staat er voorbij dat hij dat te uh, werk was? Ja, ik kan me nog van vroeg herinneren dat je zo iemand had, in uh, de jaren negentig was dat. Ja, die zal, dat zal vast niet degene zijn die nu met rappers uh, van Dream zit. Ja, Friday uh, Ricky Ross, die staat ook nog steeds uh, <laughs> met uh, rappers op de foto. Dus, uh... Ja, het is natuurlijk bekend uh, een hele gangster rap, dat, dat, uh, yeah, dat uh, werkt inderdaad status voor, Want, want het, het geeft eigenlijk aan: van de, ja, ik ben ergens bang voor.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 En dan ga je bijvoorbeeld meer makkelijk op of zo. <laughs> ja, je ja, toch. Die ja, ja. uh, was nou in, uh, in uh, Amerika zijn rapper die toch neergeschoten is. Er zijn nou... wel meerdere neergeschoten. Ja, die Tupac die, die, die, die die die die en uh, uh, Tupac. Uh, yeah. Toepak yeah. uh, yeah, en Biggie. En nog een paar hoor. En ja, toen wel, wel dat was wel een behoorlijke crimineel. Dat was Chuck Knight. Dat was zo'n zo platenbaas van uh, Death Row, als ik het goed heb. Maar dat was geen frisse gozer was dat hoor. Dat, uh, nou, hier zit ook een heleboel daar, bij uh, gewelddadige woningoverval, uh, miljonairsgezin, uh, uh, plofkraken. En, uh, ja, dat dus, klinkt niet best. Het zijn niet allemaal nette uh, Nee, mm -hmm. ja. Geen reguliere ondernemers. Geen, geen drugsondernemers. Farmaceuten. Mm -hmm. <laughs> ja, farmaceuten. Ja... ja. Farmaceiten. ja, farmaceiten, <hast> <inderdaad>. <hast> ja. ja het zou een lichaam zijn voor een rapper, Dick Pharma. <laughs> Ik vind Dat is inderdaad wel heel mooi, ja. dus, En dan in zo'n laboratorium outfit, een hele grote dikke nek in een laboratorium outfit. Ja, <laughs> <Dick> Pharma. <laughs> Met een reageerbuisje dan. Kunnen je er gelijk de Twitter-account al openen? Die kan je misschien nog wel een dikke doorverkopen. <laughs> Ja. Word je alleen niet populair en libertarisch, hè? Juist. <laughs> Was er nou, wat als ze nou met die penningmeester van het CDA op de foto stond, uh, st uh, hadden gestaan die uh, die uh, LSD-lab in zijn uh, schuur had. Oh ja, <laughs> maar, maar dan had hij verhuurd, daar wist hij niks vanaf, Nee, dat zegt hij nu natuurlijk. <laughs> dat is de grootste drugsoperatie ooit, geloof ik. De vrachtwagens er een daaruit rijdt. Ja, dus is het hey, heel ik heb prachtig. even opgezoekt, maar bigpharma.com is al weg, jongens. Oké. Okay. <laughs> ja, maar de drugstop was heel professioneel ingericht, hè. Dat, uh... Nee, je hebt wel respect voor. Ja, ja, ik heb foto's gezien. Ik denk, nou, dat is helemaal netjes volgens gewoon ook volgens <laughs> volg de regels. De regels ja. Ja, serieus volgens de regels, weet je wel? <laughs> Mensen Barbo moesten gehandhaafd. Ja, echt, ja. Alle, er stond netjes, op, precies op de juiste plekken stonden brandblussers en <laughs> uh, ruimte om je om te kleden, weet je wel? En lokkers en, en lockers en uh, een kantine was aanwezig. Dat was alles als volgens de regels ingericht. Dus ja. zijn ja, we. Oké, okay. so, hey. <laughs> die hebben. <heeft>, oh. <laughs> Pigforma.nl <laughs> <Ja>. niet. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, ja, we gaan even verder. We gaan naar uh, immigratie. Uh, stop massa-immigratie. Om de verzorgingsstaten te redden. Ja, wow. Het uh, ja, gaat precies in tegen wat ik allemaal al die tijd gedaan heb. Ik heb allemaal altijd het flyers uitgedeeld de Syrie hoe je hier een uitkering kan krijgen.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 Uh, het begint natuurlijk met. Uh, ja, uit mijn onderzoek blijkt dat niet-Westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen. Uh, bijdragen aan, aan, zijn, aan zijn staatsfonds, zeg maar. Uh, mijn stelling is: de verzorgingsstraat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar. Uh, op zich kan ik mij voorstellen dat uh, dat klopt. Uh, dat uh, die twee, dat gaat misschien niet goed samen. Maar dit, dit, dit verhaaltje is wel apart wat uh, wordt gevraagd? Wat wilt u aantekenen? Aantonen.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 Als, als de staat aan iedereen 45 mil kwijt zou zijn, dan, dan, dan zou het een ja, soort bron van geld zijn. Dan zou de, de staat dan zou er zeg maar welvaart uit voorkomen. Die, eh, al die, zonder staat zou iedereen 45 mil tekort komen aan het eind van het leven. Dat kan natuurlijk niet. De staat creëert zelfs niks. Die, die, die meldt alleen hier en die geeft het daar weg. Ja. Ze creëren wel degelijk geld aan het niet natuurlijk. Ja. Dat is ook zo. Ja. Nou, dat is jammer dat dat nou helemaal naar in hoort Maar ze creëren oh. geen welvaart, laat ik het zo zeggen. En dan gaat het nog verder met de rekenen, als je immigranten binnenlaat wanneer ze een jaar 25 zijn, die beter presteren dan de gemiddelde Nederlander, dan heb je daar profijt van.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 Alleen de volwassen koeien die gelijk melk opleveren. En ja, als je die dan kan kopen ergens anders... ...iemand anders heeft die al opgeleid... ...dan, uh, dan is dat uh, uh, gewoon een uh, dikke, dikke plus. Het is gewoon een gelulverhaal dit. hoor. Want ik bedoel... ...ik, ik, heb, in, uh, ik heb een tijdje als vrijwilliger... ...in een asielzoekerscentrum gewerkt... ...en dan zat er gewoon een uh, surreur uit Afghanistan... ...die gewoon in Nederland niet aan de bak kon komen... ...omdat zijn diploma's hier niet geldig zijn. Hm. Ja, dus dat verhaal klopt gewoon niet. Ja, nou, hij zegt dan wel... ...hij heeft het niet over... Hij heeft het over hoogopgeleide kennismigranten. Dus dan nee, uh, ja, nee. waarschijnlijk een af, afgaan met een, uh, met een diploma. Dat, uh, dat, dat diploma is niks waard. Hebben. Ja, uh, dat is zeer Ja, Net zoals Big Pharma en farmaceutisch hebben. Ja, maar ik durf te weten: als Einstein naar Nederland zou emigreren, zou zijn diplomas ook gewoon niet waar zijn. Want het, gewoon, het is gewoon, zo, nee. dat zit gewoon in elkaar hier. Dus kijken gewoon heel bureaucratisch ernaar. Ja, het is natuurlijk wel als het binnen de EU is of zo. Of als iemand uit Amerika komt, ja prima, dan, dan kan je meteen aan de bak. Ja, maar. maar ook dat niet. Want ik hoorde wel eens mensen zeggen over Amerika: als je daar een, als een dokter binnenkomt, dan mag je daar geen arts uitoefenen, omdat je geen Engels spreekt. Maar.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 Dan mag je, tot, ja, niet zo lang geleden mocht je dan tien jaar lang veel je onder een gunstig belastingtarief. Zodat je een beetje kon enten. En als je kinderen hier dan op school zaten en je een huis gekocht en je zat heel vast. Dan uh, ging je belastingtarieven na tien jaar weer omhoog en dan ging je niet meer weg. Dat was het idee een beetje. En toen, ging je, toen ja, bleek ze allemaal tien jaar weg. Ja, bij, bij ons bedrijf waren er inderdaad een hele lading Amerikanen die waren precies in tien jaar weggegaan. Maar het, het bleek overal. Ik het niet. In het algemeen bleek toch dat die mensen bleven wonen hier in Nederland.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 Het is eigenlijk iemand, een boer die zegt: nou, dat zaaien van mijn akker, dat kost eigenlijk alleen maar geld. En het, oogst, ja, dat stopt dat het oogst oogsten dat stoppen Ik alleen maar oogsten. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. En die denkt er inderdaad naar de stoervetje. Ja. ja. En goed, die man laat ze wel een column schrijven deze vast. Wat dat zo'n anders ja. een keer een column mag schrijven in het AD. Wiskundige en een socioloog is die. Ja, antropoloog toch? Nog erger. Ja. ja, antropoloog.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 Ja, ja. heb <laughs> Ja, die serie die hij die, die, die uitbeeldt, zeg maar, in House of Cards, die, die gast. Frank Underwood. Ja, Frank ja, Underwood, Frank ja, ja, ja. Die serie die heel verdacht leek, veel leek op de Clintons, omdat dat presidentieel echtpaar was, waarvan het zowel de man als de vrouw president wilden worden. En...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 het ja, is uh, ja, altijd weer verbazingwekkend dat libertariërs denken door een onprincipieel figuur naar voren te schuiven dat ze dan een serieuzere kans maken ja. wel, Ga ja. Gary Johnson was nog Johnson. een beetje libertarisch te vinden ook al moest je dan ook wel een redelijk vergrootglas erbij halen maar, uh, hierbij is het helemaal niks nee. ja, ja, Welt, de... volgens Gary Johnson was Bill Weld de original libertarian <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>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 Die heeft Obama gesteund. Die is, uh, hij, is, um, hij heeft uh, Clinton endorst <laughs> door Foutje. Ja, en in de aanloop Clinton. naar de verkiezingen had hij uh, John Kasich uh, gestemd. <laughs> zeg maar, voordat hij uiteindelijk bij de LP terecht kwam, uh, had hij bij de GOP gezegd, ja, ik. Uh, de, um, ik uh, okay. Maar ja, die, die vent van de Lava Flow die had een hele berg. Standpunten van hem opgeno opgenoemd. Ja, dat was echt triest voor orde. Dat is echt niet meer libertarisch aan te, te vinden. En Adam Kokes, die, die, uh, die, ja, die scholt hem eigenlijk ook min of meer uit voor uh, iemand die de principes verlogen, en de, <laughs> een soort vijfde <feitencolonne. laughs> <laughs> <laughs> En terecht, denk ik. Adam Kokes heeft uh, in de aanloop van zijn uh, bid naar de.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 Nou, is het is goed dat iemand het even benoemt, hè? weet je wel. En, uh... ja, ja, er zijn ook, ik weet, ik snap nog steeds psycholoog niet helemaal hoe dat zit. Of het, het is een soort uh, ja, zelfvernietigingsdrang, lijkt het wel. Want, uh, bedoel je, die, en hoe uh, <laughs> nee, nee, ik heb het over wat er in die Libertarische Partij gebeurt. En, en veel, veel bewegingen, ook uh, classical liberals. Uiteindelijk worden het, het allemaal... Uh, enorme statistische bolwerken en uh, gaan de principes allemaal overboord, de originele principes. En ja, hoe dat nou precies in zijn werk gaat, dat is toch wel uh, ja, verbazingwekkend, vind ik. Uh, uh, uh. Is er niet sprake van infiltratie, dat andere partijen die proberen over te nemen? Ja, dat, uh, dan zeg je het even uh, precies wat wij eigenlijk al die tijd al uh, uh, indirect aan het zeggen waren.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 Dat, daar, dat, is kennelijk, dat wil je dan niet zien en dan ga je maar liever, ja, je wil toch graag winnen, dus dan ga je maar meepraten met wat, wat wint en dat is gewoon ja, uh, meer macht in de overheid. Want uh, ja, ze willen ja, denk het ik, ik ook niet de hele tijd een principeel geluid uitstralen en dan nooit wat winnen. Terwijl, uh, ja, hey, je kan beter, beter uh, een totaal onprincipeel geluid uh, uitstralen en ook alsnog nooit winnen. Ja, dat is een stuk beter. Dan heb je het tenminste geprobeerd. Hè. Net als LP Rijswijk. Ja. Dit gaat hebben over het nee, lelijke ja. gebouw. Of zo. Dat is libertarisme. Ja, dat lelijke gebouw daar. Ja, het is, uh, het is echt bijna bewust uh, de gevoelige dingen vermijden. En, uh, ja, je ziet natuurlijk ook met een heleboel mensen. Er zijn wel die films gemaakt over, over van die familiedrama's van de festen bijvoorbeeld. En dan zit uh, ja, de familie komt dan bij elkaar. maar er zitten een heleboel spanningen.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 Maar wat als Coke gaat winnen, die nominatie? Ik weet niet of dat überhaupt uh, of die zal van winnen. Maar, uh... ja, het gaat niet gebeuren. Nee. Ja, het gaat niet gebeuren. Maar... als het dan wel gebeurt. En dat gaat het uh, nergens toe leiden. Nee, uh... hey, dat is net zoiets als, uh, als John McAfee. Dat is, het is een grappige verhuur. En, uh...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 En dan ja. niet door hebben dat ze een, een, een handgranaten inslikken. Ja, ik vroeg bij de Nederlandse uh, LP een keer: hoe zit het met de due diligence? En ze dus nou, volgens mij is hij al jaren geen lipperaar. <laughs> Wie? Wie? <laughs> due diligence. Wie is dat? Precies. Oké. We hebben met Kelly Johnson, was zo, die had in 2012 gekomen, deden hij voor het eerst mee bij de LP. In de VS dan. En die, uh, die deed toen mee met de voorronders van... De, want hij was een populaire gouverneur in New Mexico. Die, uh, ja, een beetje dat, dat, toen al dat verhaal had van... Uh, mijn liberal, hoe dat... Um,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 en ja, die belg. Die belg, ja. Oh man, dat echt zo Zo'n 401 scheme, zeg maar. Nou, leek het wel een beetje. De, de ja. schulden van uh, de, de vorige twee campagnes van Gary Jones zijn nog steeds niet afbetaald. Hè? Die staan nog steeds open. En die lopen in, echt ver, vet in de miljoenen. Ja, dat is ook wel. Uh, ja, wat dat betreft heb je het idee hoe komen Het Ze, ze, ze is wel heel stom dat ze dit soort figuren, dit soort handgenaten binnenhalen.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 Ja, ja die, die, die, die willen eigenlijk macht en die zoeken eigenlijk alleen naar een partij die ze daarbij helpt. En dan, uh, ja, dan zijn de libertariërs toch wel eens wat naïef, denk ik. We gaan nog even verder met de berichten. We hebben nog maar uh, uh, slechts een paar. Dan gaan we even heel snel erheen scrollen. Uh, we moeten bloeden voor de EU. Ja.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 Ja. Nou, ik wil er misschien nog één ding over zeggen. Oké, oh, oké, okay, okay, okay. vertel. Nee, niet gezien, maar ik heb er wel over gelezen. Uh, en ik vind het wel vlak. Uh, en ik schaam me enorm voor ons land. Als je ziet wat deze leider hebben aan Oké, hoe ah. heeft je het? Uh. <laughs> Zeg maar even die bij, buik, of jezelf betekent. Dan ja, gaan we naar het volgende bericht toe. Even kijken hoor, het alternatief is de ramp. New York's restaurant eist toestemming. Het gaat eigenlijk over een heleboel restaurants. Er is een grote petitie getekend. Nou, bij petitie weet je al dat het een de berg slaven zijn die, die uh, smeken. Uh, maar wat er gebeurd is in New York is, ze uh, hebben het minimumloon omhoog gedaan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 En ja, ze hebben wel mensen ontslagen en deeltijd en een gedeelte het restaurant dicht en... Uh, Machines ja. neergezet. Ja, en dat ze eigenlijk, het enige wat ze willen is dat ze dat apart kunnen vermelden op de rekening. En zelfs dat mag niet. Dat vind ik wel, dat is wel heel sneaky van de overheid. Dat ze, ja, het, het verbergen van die belastingen...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 Gearresteerd vanwege sociale media posts. Dat is toch wel een behoorlijk aantal, winning. Ja, als er honderd meisjes structureel worden verkracht en tegen hun wil weer gepint. dan heeft de politie daar geen tijd voor. Maar nee, nee, zij is, drukken. Uh, Lelijk zegt dat Facebook dan. Uh, ja, dan kunnen we ze gelijk arresteren. Ik heb toch ook de laatste keer al gehad die uh, dat uh, filmpje had gemaakt met zijn hond. die er uh, nu een voorbeeld is. Ja, ja. Ja, dat is helemaal belachelijk. Dat heb ik even niet gezien. Uh, wat was het gebeurd? <laughs> nou, die had een grappig filmpje gemaakt van zo'n hond. Die had hij dan geleerd om. Als hij, ik weet niet wat hij dan precies zei, maar dan deed dat hondje deed zeg maar de Hitler goed. En, en dat hondje. leek ook een beetje op Hitler. Oh, oké, okay, ja, dat weet hij niet. Maar dat was gewoon nog om zijn vriendin in de maling te nemen. Volgens mij de hond van zijn vriendin of zo. Dat was gewoon een uh, Dat heeft hij gewoon al op internet gezet. En uh, ja, blijkbaar heeft hij dat niet heeft gedaan. Of ik weet niet hoe dat in Engeland werkt. Maar in ieder geval is hij nu veroordeeld tot een paar maanden cel. Iemand voelde zich gekwetst. Vanwege uh, dat filmpje. Oh man. Ja. ja.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 Word je dan gearresteerd om uh, het meedoen met de Radio? Uh? Ja, er zijn een heleboel andere dingen. Ook de gezondheidszorg is natuurlijk heel erg socialistisch. En daar uh, gaan uh, bergen mensen dood op wachtlijsten staan. Dat is allemaal niet uh, fijn. Als uh, überhaupt aan een woning komen is al een probleem. Nee. Ja, en dan gaan we nog even naar de trade hoor. We ook nog een berichtje over. Wat is het laatste berichtje? Ja, ja, ik vind het wel apart omdat er staat... Uh, er, is, er is een uh, handelsoorlog... Uh, omdat Trump allerlei tarieven begint te eisen. En ook vanuit Europa. En dan heeft Europa er iets van: ja, wacht even, als je, nou, als je dat met de Russen doet, dan met Chinezen. Maar uh, dat kan je niet met ons doen. Of tenminste, dat zegt Europa niet meer. Dat zegt uh, Juncker dan en de politici. En veel uh, bedrijven natuurlijk ook wel. Uh, maar dan, ik vond het, de, titel, de titel wel mooi. Want ze zeggen: wij willen niet onderhandelen met een pistool op ons hoofd. Ja. En, uh, het zijn de mensen die andere pistolen op hun hoofd zetten en uh, dan met ze gaan onderhandelen. Uh, dus uh, moet je eens kijken wat de EU doet met Groot-Brittannië. Die willen uittreden en die zeggen ja, eerst 100 ja. miljard betalen. Uh, dat is echt, uh, hoe heet die uh, van de EU, van uh, I'll make you enough offer you can't refuse. <laughs> ja, ja, dat is. Uh, dat is geen onderhandelen natuurlijk, hè? Uh, nee, ook, ook alle hier... die onderdanen die belasting moeten betalen hebben we ook al een pistool op hun hoofd. Hè? Ja. ja. ja.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 die zegt, als je hem niet accepteert, die medewerker van wij, uh, dan, dan ga dat ik weg. Zelf weg. Ja. Dat werkt <laughs> ook wel. Ja, die gaat nou uh, eisen stellen aan de brede staten. Ja, uh, yeah. mooie boel. Maar ik ja, denk dat Trump ja, sowieso... Als je, wel. Als je de hele dag zo rondloopt, dat je natuurlijk in zo'n machtspositie zit, dat mensen de hele dag geen redelijk in. Uh, en uh, ze hebben aandacht van je willen. En uh, dat je daar, als je nog niet al van jezelf enorm narcistisch bent. Wat al waarschijnlijk zo is als je zeg maar, zo uh, in zo'n positie überhaupt wil komen en dat weet je bereiken. Dan moet je, dan word je in het toch wel, weet je wel. eh uh, ga je jezelf dus af vanzelf helemaal geweldig vinden. Dat is net als het van uh, die bekende mensen hebben. Als dan al zo'n zo van als Simons op tv de wordt, denk ik, ja, jij bent gewoon bekend. En iedereen die loopt de hele dag dus van, oh, jij bent, want jij bent bekend. En die gaat dan blijkbaar denken dat ze heel interessant en intelligent is. En dan ja, dat, dat hebben die politici die er ook last van. Die denken dat wij op hun mening over alles nog wat centen te wachten over zwarte Piet. Dat. Ja. Uh... Ja, dat is de stelling van Johan Jongepier. Als, uh, als iemand meer dan 20.000 followers heeft op Twitter, dan, uh, dan gaat het mis met hem. Nee, nee, dat is niet mij. Die is van mij. Dat is van de Freedom Fiends. Oké. Okay. Ja. Uh... Hey, ik hoorde hem voor jou. Maar, ja, uh, ja, hoeveel followers is. heb jij, Johan? <laughs> uh, uh, niet zoveel hoor. Uh, <laughs> met, met, met mijn hoofd gaat het voorlopig <laughs> nog goed hoor. Dus, uh, als, zolang je maar niet. voor bevond geen zorgen te maken. <laughs> nee, nee, nee, nee, ja. Tenzij het veel drank in gehaald, maar. Uh, <laughs> nee, het is dus, uh, ja, goed. Ja, nou, ja. Dus, uh, dus, uh, ja. Dan word je een soort junker.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 En, uh, dan, dan ga ik het uh, geen anders maken. <laughs> nee, nee, nee, dan ga ik er gewoon, uh, dan ga ik die macht gewoon pro pro proberen te gebruiken om het, de, de stekker eruit te trekken of zo. Ja, ja. Oké. Okay. Als jij eenmaal die macht hebt, dan kijk je er ja, niet, ja, precies. Ja, misschien dan <laughs> dan moet je dan even nou kijken. Een beetje btw is zo gek of niet. Het is toch weeg. Niet <gaan>, <laughs> de over... goede dingen besteden. Laat de overheid maar heel langzaam ontmantelen ofzo. <laughs> en dan, nou, dan nou laten we daar nou een commissie voor oprichten die dat gaat doen. Dat wijze mannen, ja. Eerst een commissie die advies gaat geven daarover. Hoe we dat best beste kunnen doen. Ik al Mijn libertarische vrienden ook, willen je ook een beetje macht hebben? <laughs> een heel klein, heel klein beetje dan. Ja, ja, voor het goede doel. <laughs> ja, uiterlijk. Ja, ja, uh, Nee, goed, ja. Nou ja. Um, Zal ik mijn macht nu gebruiken om de, de stekker uit deze uitzending te trekken? Of willen we er nog even doorlullen? Ja, nou, ik weet niet of je nog meer berichten hebt, maar, uh... Nee, het was het laatste bericht. Ja, ja. Ik vind Dat het gewoon mijn bij. Doel uh, doel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 Ja, ik doe daar niet aan mij. Okay. <laughs> ja, ja, we gaan gewoon stilte te houden we in onze uitzending. Je had nog de optie schreeuwen, hè? <laughs> ja, dat doen jongens. Ja, dat doe ik helemaal niet aan mij. ja, ik weet niet of jullie Wat? Jullie wel dan? Nou, dat was, was, was een uh, activist die wilde schreeuwen tijdens dus, de uh, twee minuten stilte. Ja, dat is een soort de... toch? Ah, weet ik niet. Het ging om de. Um... De, de, de, de, de slachtoffers van de Polynesische actie, zeg maar. Hmm. Politionele actie in de hele ja ja, ja, ja, ja. De Polynesische actie is er anders, denk ik. Oh, ja, ja. ja, dat heb ik niet meegekregen, maar je hebt toch elk jaar van die mensen die dat uh, proberen te verstoren. Ja, ja. ja goed. Denk ja, ik, uh, dat vind ik eigenlijk wel een beetje triest. Ik, ik, ik, ga, ik ga gewoon in een Limburg, denk ik je moet gaan wonen, Maar goed, we zijn gewoon aan het einde. De iTunes is al geweest. nogmaals, mensen doen Doki. En tot volgende week. Ja, avond Even kijken, waar zit ik nog even op. Stop.